Door alwegens met het nos journaal De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft op de NAVO-top in Brussel gereageerd op de Russische raketaanval op de stad Kriviri. Het is duidelijk wie vrede wil en wie oorlog, zei hij. Bij de raketaanval gisteren zijn 19 mensen gedood, onder wie 6 kinderen. Ze kwamen om toen een Russische raket explodeerde midden in een woonwijk. Bij de aanval raakten ook meer dan 50 mensen gewond. Volgens Moskou was de aanval gericht op een restaurant. Daar zou een vergadering zijn van Oekraïnse militairen en westerse instructeurs. De Verenigde Staten moeten een onterecht uitgezette man terughalen uit een gevangenis in El Salvador. Dat heeft een rechter bepaald. Eerder had een andere rechter al gezegd dat de man niet terug kon worden gestuurd omdat hij in El Salvador gevaar liep. Toch werd hij vorige maand met 200 andere migranten overgevlogen naar een gevangenis in het land. De rechter heeft nu gezegd dat de man voor maandag moet worden opgehaald. De regering Trump gaat in beroep. Abonnees van drie noordelijke dagbladen hebben vandaag geen krant gehad. Door een storing aan de persen konden de Leeuwarden Courant, het Fries Dagblad en het Dagblad van het Noorden vannacht niet worden gedrukt. Geprobeerd wordt de kranten morgen alsnog te drukken en mee te bezorgen met de maandagkrant. De kranten zijn wel online te lezen via de app en de website, ook voor niet-abonnees. Max Verstappen begint morgen op pole position aan de Grand Prix van Japan. In de slotfase van de kwalificatiesessie zette hij een snellere tijd neer dan Lando Norris en Oscar Piastri. Het is de eerste pole position van het seizoen voor Verstappen. In de eerste raceweken was hij nog niet in de buurt gekomen bij de McLaren's van Norris en Piastri. Het weer zonnig, in het oosten mogelijk wat sluierwolken. Het wordt 14 graden in het noorden en mogelijk 20 in Limburg.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 Dat was de Spaanse flow, de Spanish plea van uh, Herb Albert en St. Albert. We gaan snel weer naar uh, Ben Zonneveld. En uh, onze volgende gast hier in de studio bij Radio Zandvoort. Heb ik net een eitje in mijn mond. Dus ik slik ik dat maar gauw even ja, door. ik, za ik zag het. Dus ik denk, doe het echt Ja, zo gemeen ben jij wel. We gaan het praten in het tweede uur met een aantal mensen. En we beginnen met uh, Henk Beur, moet ik zeggen. Henk Beuren, ja. Henk Beuren. Ja, ja de, de woorden staan hier anders. maar Dat is natuurlijk uh, hoe je het leest. Je hebt het net uitgelegd, dus prima. We gaan het hebben over de vrijheidsmaaltijd. Ja. Wat is een vrijheidsmaaltijd? Nou, de vrijheidsmaaltijd kom ik pas vier jaar geleden achter... op initiatief van een inwonster uit Heemstede... die het daar ging organiseren. Dat leeft in heel Nederland. Uh, dat gaat uit van de 4 5 Mei stichting En Viering, uh, die uh, stellen soep ter beschikking. Ieder jaar wordt een bekende kok, tv-kok... en dit jaar is dat Jet van Nieuwenkerk... inderdaad de dochter van... die heeft minestrone-soep gekookt... volgens het recept van haar oma. Nou, dat is ingeblikt, dat kun je aanvragen. Je kunt wat andere promotiemateriaal aanvragen. En via hun bij het Veefonds kun je... maar dan moet je wel een stichting zijn. En dat is antwoord nog niet... Uh, ook subsidie aanvragen. En diverse andere fondsen uiteraard. Want de maaltijd wordt aangeboden. Die wordt gratis aangeboden. Maar daaromheen moet je natuurlijk wel allerlei materialen huren... Dus zoals uh, tafels, stoelen. En in ons geval doen we het met kramen die overdekt zijn... dat de deelnemers droog zitten en de vrijwilligers hebben pech... als dat gaat rijden. <lacht> uh, maar... Ik heb geleerd in Heemstede, dit is ideaal liter... heel erg geschikt voor een vergeten groep mensen. Van al die evenementen, want als je de evenementenlijst Zandvoort bekijkt... van januari tot december, dat is gigantisch. Maar het gaat eigenlijk nooit over het uh, tegengaan... het voorkomen van stigmatisering, mensen met een bepaalde handicap... een afstand tot het sociaal-maatschappelijk verkeer... <tie> Uh, dus we, hebben dit, uh, we gaan dit organiseren voor het eerst. Uh, we zetten in op 200 deelnemers. Uh, daartoe hebben we zorgbreed tot de zoveelste macht... in Zandvoort contact met uiteraard de zorginstellingen. Kennen maar hard, Nieuw Unicum, Zorgbalans. Hartenkampgroep. Kom, komen daar de... Gasten vandaan? Nou, we hebben dus uh, flyers en posters laten printen. We staan in contact met hun. Er zijn afspraken per organisatie met de dagsbestedingsleiders. Uh, ja. En die weten het beste, zo ook Pluspunt. En de Zandstroom en Soentje en Brakkie en Voedselbank. Nou, Diaconie, Dorpskerk, Agatakerk. Ja. Die weten wel hoe de hazen lopen. Dat in hun omgeving ze mensen kennen. En het hoeven niet oudere mensen te zijn. Dat kunnen ook jongere mensen zijn. Neem alleen maar Nieuw Unicum en RIBW. Nou, die wonen boven en naast Pluspunt. Dus het is feestjes voor hun deur. Ja. Maar dat zijn er natuurlijk te weinig. Dus we zijn nu aan het werven. Eh, via die organisaties. Om mensen uit te nodigen. En die kunnen zich aanmelden via een formuliertje of per e-mail. En dat ligt en in de zorginstellingen. Ja, en als ze dat niet zelf kunnen... dan worden ze begeleid. En mensen die gewoon thuis wonen... die kunnen dat uh, zelf of met behulp van familie doen. Maar het is echt de bedoeling... dat die doelgroep komt. al dan niet met begeleiding... als dat noodzakelijk mm -hmm. is. En uh, we hebben muziek. We hebben een dame met een oude showbusje... Die, uh, <lacht> Een uh, playlist samengesteld heeft. die geschikt is voor dit evenement. Dus niet waar je het net over had, de Rolling Stones en ja. de Beatles. Ja. Die dat zou wat, wat, rustig, wat rustiger worden, denk ik. Nou, dat bood ze wel aan om er met een zevenmansband te komen. Toen heb ik gezegd: van nou. als we een zevenmansband zoeken, dan hoeven we die niet uh, te zoeken. Want die hebben we in eigen beheer. Onze burgemeester heeft een band van zeven hey, ja. leden. Maar die heeft waarschijnlijk verplichtingen op 5 mei. Dat denk ik ook wel, ja. Maar het, want het is van twaalf tot drie. Ja. ja. Als we het volgend jaar s'avond zouden doen... dan kan hij mogelijkerwijs wel komen optreden. Maar dat terzijde, we hebben, een, we hebben dus muziek. En uh, de bedoeling is dat mensen die dat leuk vinden... dat er ook wat mezingnummers tussen zitten... als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. En uh, nou, het is een eerste aanzet toe. Ik heb een goed contact met een verhuurder, Die heeft de locaties geschouwd. We zijn ook in de voormalige korverhal geweest. Uh, en daarover moet ik nu contact opnemen met de beheerder. Want de Marktkramer Verhuurder doet overal op de dam en in de Ekstran, hmm. al bij de IJsbaan evenementen. Want die kramen die worden beschermd neergezet. Maar afhankelijk van een vloer kun je daar al dan niet feestjes op bouwen. Nou, dat moeten wij even. Want als een week van tevoren al bekend is dat het noodweer wordt. Dat is in houten gebeurd drie jaar geleden. Daar zijn ze verregend. En toen hebben ze ook besloten om die brede, noem het brede, overdekte kramen te nemen. Om dat tegen te gaan. Dus bij deze ook weer een oproep. Aan mensen, familie, buren en vrienden. Als je iemand naast je of in huis hebt van die doelgroep. Het heeft in de krant gestaan op pagina 9 deze ja. week. En uh, die e-mails die komen bij een van onze teamleden... Karin de Graaf terecht, die inventariseert dat. Die lijst dat, die houdt de score bij. En mocht het zo zijn dat er per ongeluk 300 mensen komen... dan is het een kwestie van de markkramenverhuur. Iets uitbreiden. En hutten huttenverhuur en bellen dat we meer borden en uh, messen en vorken nodig hebben en kramen. Want het team bestaat uit... Uh, uh, ik ben zogenaamd initiatiefnemer vanuit mijn ervaring... de afgelopen vier jaar, mm -hmm. ook dit jaar, in Heemstede. Uh, mijn voor- en achterbuurvrouw, Karin de Graaf en Ingrid Muller. En Roy Dongen. Nou, die mensen weten hoe de hazen lopen... Mm -hmm. als het over evenementen gaat en dergelijke. Dus uh, daar... Uh, en we hebben een gewoon heel Dat goed... is... Uh, even terug naar uh, de weer... Je gaat dus een week van tevoren besluiten of je in die koffer al uh, uh, terecht moet. Als dat mogelijk mag zijn. Als dat mogelijk mag zijn. Dat maar het dus ja, dat... is de gemeente, als die markraam verhuurde, hun kan overtuigen van. Ik richt die zaal zo in dat het voldoende beschermd is tegen wat er opkomt. Ja, het te gaat staan. meestal over de vloer in zijn sporthal. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, dat is een gesprek wat, wat nog gevoerd gaat worden. Ja. Uh, wel wel uh, slim om, uh, om daar eens naar te kijken. Want het hebt natuurlijk geen zin als het uh, windkracht 6 is en het regent. Dan, uh, nee. Is een Ook al heb je dan beschermde ja. overkappingen, zou het zonde zijn. Want een unieke locatie, dat zou natuurlijk Nieuw Unicum zijn. Er is geen mooiere feestzaal in Zandvoort dan Nieuw Unicum. Topzaal. Alleen hebben we een logistiek probleem. Want er moet berg, al die mensen, al die Zandvoorters, dus aanhalingstekens, die moeten naar Nieuw Unicum toe. En dat is best een afstand om te overbruggen. Maar ik heb het idee niet laten varen. Uh, we hebben een maand de tijd om dat soort dingen te, voor te bereiden en te beslissen. Maar in principe, 5 mei 2025, het is een is nationale er een, feestdag. Is er een, uh, Iedereen een is vrij, behalve de fomer in de rozenmarkt. Maar de fomer heeft een parkeergarage. Dus het afsluiten van het plein mm -hmm. voor die parkeerders die daar normaal zouden willen staan is geen probleem. Want dan gaan ze de garage in. Voor vervoer naar Unicum zou je eens kunnen kijken bij het uh, vervoersmuseum in Haarlem. Die hebben een oude uh, NZH-bus die uh, te leen is. Oh je het zicht? <laughs> Volgens mij heeft iemand dat eerder geroepen. Ja. ja, dat is zo. Want ze hebben ook een bus waar je mee kan trouwen of zo. Dat is dezelfde bus. Bedankt voor de tip. Ik ga nou, te... Ja Je kan ook je kan een keer bellen. En, uh, ja. het, het, zit, uh, het zit ergens. Want het is een hele leuke club. Dus en ik denk dat die warm lopen voor zoiets. Nou, ik ben in het museum geweest. In, in de Warepolder. En ja. ja, het is prachtig. En ja. zijn hele enthousiaste mensen. Ja, kijk er maar eens naar. En het tweede is. Uh, het organiseert comité. Dat heb je net genoemd. Ja. Maar daar kan je geen 200 mensen mee uh, bedienen. En, uh, nee. Dus, je hebt het dus bij ook deze opnieuw een ja. oproep. Net als in de krant. Voor vrijwilligers. Nou, de zorginstellingen hebben we natuurlijk ook al te kennen gegeven. Uh, die hebben dag besteding en activiteiten, teams. En die hebben ook al toegezegd dat ze begeleiden... tussen aanhalingstekens. Uh, Karin, die ronselt via de ijsbaangroep. Dat is een enthousiaste groep van vrijwilligers... Ja. Uh, de, maar het moet even indalen. Het is iets heel nieuws. Het is geen Grand Prix en het is niet het muziekfestival wat er smiddags ook in Zandvoort is. Nee, Het is een nieuw, een nieuw evenement. Ja. En ik heb het, het stuk uh, Heemstede -Hap, dat heb ik ook gelezen al een tijdje terug toen je ja. ermee ja. begon. Uh, daar ben je ook uh, redelijk goed bij betrokken. Ja. Uh, hoe, hoe loopt dat daar? Nou, Want die hebben natuurlijk al wat meer ervaring. Ja, nou, vier jaar geleden toen ze startten, toen bestond ik nog niet... Maar via een oud Lions contact uh, uh, ben ik in contact. Want ik ben leed geweest van de uh, Lions Heemsteden Bennebroek. En via de organisatie in het district. Werd ik in contact gebracht door een vriend van me. Met die mevrouw in Heemsteden. En uh, toen ben ik het eerste jaar begonnen met zorg voor. wat In, in Japan-Janneke taal de koek en sopie. Uh, want ik ben bekend met de middenstand. Mm. Het was geen enkel probleem de Fomar, de Albert Heijn, de Deka... verdeelt over al die winkels... om brood, beleg... en drinken op te halen. Uh, er is geen sprake van alcohol uiteraard. Dus het is gewoon simpelweg... appelsap, sinaasappelsap, melk, wat dan. ook. Maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Uh, want de verhuur... Ja, dat loopt uiteindelijk uh, wel in de papieren natuurlijk. En... Nou, daarvoor uh, hebben we nu heel veel ondersteuning. Onder andere van, uh, uh, van jullie band van de uh, Schumacher uh, Andere fondsen in Zandvoort. Ik wist niet dat er zoveel stichtingen en fondsen in Zandvoort zijn. Maar we weten dus nu, als dit gaat zoals wij graag willen... en dat inheemsteden ze van 150 in vier jaar tijd naar 450 man zijn gegroeid... Nou ja, dan moet je serieus overwegen om een stichting te worden. Oh ja, Omdat als stichting het, kunnen wij... Namelijk, dat zeg je ook, als stichting kun je subsidie aanvragen. Ja, als, alleen als stichting kun je bij uh, fondsen als uh, het Veefonds... Uh, Ruigroekfonds, HLM, hebben we die allemaal. Cultuur ja, en dus maatschappelijk onder. Bij de notaris ligt een boek en daar staan ze allemaal in. Dus, maar dit jaar, mede dankzij jullie ben, komt het goed... En uh, dan kijken we vooruit naar volgend jaar hoe we het aan gaan aanpakken. Hoe oh, uh, zijn nu de contacten met de Zandvoortse FOMAR, Albert Heijn en, uh, en Deka en Dirk? Uh, ik begin maandag bij de FOMAR, want het is de buurman van Plusmund. En die krijgt het voor zijn deur tussen aanhalingstekens. En zo ga ik een rondje maken. En uh, ik heb het volste oh. vertrouwen in uh, dat dat goed komt. Omdat ik weet van horen zeggen... Dat uh, de, ook de, de, de winkels, ja, we zeggen de winkels, uh, Bertram, uh, van Vessen, Hema, maakt niet uit. Ja, het gaat allemaal over productsponsoring. Het is. Uh, ja. uh, dat is uh, ik wil niet zeggen makkelijk, want het moet nee. toch, ergens moet het vandaan nee. komen. Maar je kan van een Albert Heijn beter, uh, makkelijker uh, 20 broden krijgen als zelfs 100 euro. Dat dus zo, is zo simpel zit het in elkaar, toch? Ja. ja. <coughs> je dus, hebt het al over. De Sorry. basis is dus in natura en daarna volgt er een paar duizend euro kosten. Ja, nou, dat is, uh, dat is wel duidelijk als je gaat huren. Ja. Anders moet je allemaal van die wegwerpbordjes kopen. en dan. Uh, oh ja, dat die is kraan moet je ook, die En moet je jij ook... hebt mij getipt je... dat Spaanse geen uh, geld rekent voor. Uh, voor ja, dat komt omdat ik jouw begroting gecheckt heb. Ja. Want uh, meer landen rekent daar wel geld voor. Aan de andere kant geven zij ook subsidie. Ja. ja, geen duizenden euro's, maar zij hebben een fonds. Ja, dus ja. En die geven, die reserveren per jaar 55.000 euro om aan sportclubs en evenementen ja. te sponsoren en te doneren. Dus een heel mooi. Uh, ja, ik ken dat fonds en eigenlijk zou je dat is dan ook weer, uh, moet je dit jaar voor volgend jaar aanvragen. Ja. En dat vergeet een aantal uh, organisatoren wel eens. Als je grote sponsors wil ja. hebben, moet je dat dit jaar regelen. Ja. Want in november dan zijn de sponsorschappen meestal al, uh, al verdeeld. Nou ja, sterker nog, Ben, uh, dit soort dingen... dat begint op een incidentele subsidiebijdrage van de gemeente... Mm -hmm. en een evenementenvergunning, klein, groter, dit is klein. Maar in principe moet je dat ook al in de zomer regelen voor het nieuwe jaar... En als het structureler wordt, dan kan je een andere vorm van subsidie aanvragen... Ja. dat er gewoon op basis van transparantie en financiële verantwoording gezet wordt... nou, oké, okay, wij zijn goed voor, ik noem maar wat, zoveel duizend euro per jaar. En daar kun je dan op rekenen. En dan moet je daaromheen zorgen dat je begroting eh, rondkomt. Ja, maar... maar daar heb ik alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Ik heb daar ook vertrouwen in. En um, Nog even terug... Veel contact met zorgcentra ja. en dingen. Uh, daar komen in principe ja. de, uh, de gasten vandaan. Maar ook, mocht die thuiszorg, je, die ook de thuiszorg. Ook, ja. Ja. Mo mocht je zelf iemand weten waarvan je denkt: van nou, dit is ook een uh, ja. kandidaat. Het adres staat in de Zandse Krant. Ja. En daarna kan uh, gemaild worden en dan krijgen mensen netjes antwoord. En van de week hangt er waarschijnlijk bij Guid een poster aan de kraam. als je begrijpt. Dat <laughs> ja, komt ook wel een heel, Dat is heel voor goed bij. punt om. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Um, 4 mei, 5 mei, vijf mei? Vijf mei van 12 tot 3 op het uh, Flemingplein bij op, Pluspunt. In principe op het Flemingplein. Ja. Nou, mooi. Henk, dank. Ja, jullie ook. En uh, we gaan het zien, uh, 5 mei. Nou, als het een beetje mee zit, zien we je. Want uh, het grote feest begint in het dorp pas om een uur of drie. Dus, uh... <laughs> oh ja, en niet onbelangrijk. Gert-Jan Bluis opent. Oké. Okay. En die komt met vrouw. Ook en, nog. En hij heeft oppasdienst uh, die dag. Dus Dan heb je die kinderen ook nog mee. En kleinkind. Nou, nou, nou. Mooier kan het niet. Oké. Okay. Henk, dankjewel. Jullie ook. Bedankt. Back in the arms of someone. Ja, het was de afgelopen week, luisteraars, de week van het geld. Ik was recent op het Cornhead Lyceum in Heemstede... waar koningin Maxima een bezoek bracht en met leerlingen sprak over het onderwerp geld. Zij verdiept zich natuurlijk ook, onze koningin, in micro-kredieten en alles wat niet meer, zei. En had een, een heel interessant uh, gesprek met, uh, met leerlingen. Onze Carina bracht een uh, bezoek aan de Provinciale Staten. En sprak daar over de Week van het Geld. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Uh, ik ben op weg met een klas richting uh, provinciehuis. In verband met de uh, Week van het Geld gaan zij uh, de commissaris van de Koning... een aantal vragen stellen over ja, hoe misschien de provincie wel met het geld omgaat. Maar ik vroeg me af, uh, want ik sta bij twee leerlingen. Kun jij sparen? Want het onderwerp is Maak je dromen waar. Kun jij sparen? Ja, ik kan wel sparen. Um... En ik uh, heb ook zak, zakgeld en ik krijg binnenkort meer zakgeld. En dan wil ik drie kwart gaan sparen. En een kwart mag ik dan van mezelf uitgeven. Uh, en dan wil ik gaan sparen voor later, als ik bijvoorbeeld een huis wil gaan kopen of een auto wil kopen. Ja, want dan heb ik niet geldproblemen. Dus dan ga ik niet te veel uitgeven aan bijvoorbeeld snoep of zo. Of aan andere dingen die ik dan graag dus op wil. Op die manier maak jij je droom waar? Ja. Hmm. Hoe kom jij aan geld? Ja, Na een zak geld? Uh, ja, ik turn, maar uh, als ik een opleiding ga doen, dan kan ik geld gaan verdienen, maar dat duurt alleen nog wel even. Uh, over twee jaar kan ik die opleiding gaan doen en dan uh, kan ik ook geld gaan verdienen. Dus ik denk dat ik dan wel uh, die opleiding ga doen en dan kan ik wel geld gaan verdienen. Mooi hoor. Vooruitziende blik allemaal. Een goede planning maak jij. En jij? Kan jij goed sparen? Ja. Ja, hoe kom je aan je geld? Uh, zakgeld. Ik krijg 12 euro per maand. Oké. Okay. Ja. En dat leg je helemaal opzij of uh, gebruik je een deel daarvan? Ja, ik gebruik ook een deel ervan Maar ja... Heb je een droom waar je voor wil sparen? Nee, eigenlijk gewoon voor later wil ik gaan varen Gewoon voor later. Ja, dat is uh, ook heel slim. Hè? Ja. Dankjewel met uh, twee uh, klassen die deel gaan nemen aan uh, ja, het debat in een provinciehuis. Wordt het een debat, Genevieve, want jij regelt het hier allemaal? Ja. Is het een soort debat? Uh, nou, het is een kinderpersconferentie voor groep 7 en 8 van de basisschool. En de leerlingen mogen de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk... alles vragen over leren omgaan met geld... en wat zijn werk als commissaris precies inhoudt. Dit is toch al een aantal jaar. Waarom is het zo belangrijk dat wij uh, kinderen uit deze leeftijd hier naar de provincie Provinciale Staten laten komen. Uh, ja, we doen het inderdaad al een aantal jaar, deze kinderpersconferenties. Aan de ene kant dat we heel erg belangrijk vinden dat ze al vroeg leren omgaan uh, met geld en financieel zelfredzaam worden. Uh, maar ook omdat we het heel erg belangrijk vinden om jongeren al vroeg te betrekken bij de politiek en het werk van de provincie. Uh, zeker het werk van de provincie is soms een beetje een verborgen bestuurslaag, maar er gebeurt echt heel veel. Uh, en we willen heel graag dat als jongeren 18 zijn, dat ze allemaal gaan stemmen. Uh, en dat begint toch bij al vroeg een mening vormen over... Wat er allemaal gebeurt. Ja, en uit vorige jaren weten we dat de kinderen echt niet uh, malse vragen stellen. Ze kunnen vaak echt het vuur aan de schenen leggen, hè? Ja, klopt. Ja. En dat is denk ik alleen maar heel erg leuk. Dat ja. ze echt de bestuurder ook een beetje in verlegenheid kunnen brengen. Van, ja, waarom doen we eigenlijk de dingen zoals we die doen? Uh, en dat vind ik ook zo leuk aan kinderen. Dat ze zo vanuit hun eigen puurheid en enthousiasme gewoon alles vragen wat er in hen opkomt. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, ze krijgen zo een rondleiding. Ja. En dan gaan ze naar de zaal, toch? Ja, klopt. Het ja. is dus eerst een rondleiding om wat meer te horen over dit bijzondere pand... wat toch al 200 jaar oud is. Uh, en dan eindigen we in de statenzaal... waar ze dan de commissaris van de Koning alles mogen gaan vragen. Nou, ik ben heel benieuwd. En uh, ik loop mee. Ja, superleuk. Bedankt. Kunnen we overal komen. Dat is niet Op dit moment, moment auto, zitten de kinderen in de Statenzaal en zijn ze vragen aan het stellen aan de commissaris van de Koning. En nou, ze stellen hele goede vragen. Ja. Nou, goedemorgen meneer Van Dijk, Commissaris van de Koning. Hoe heeft u het ervaren, zo, de persconferentie, met uh, twee groep achtklassen? klassen? Nou, ze hebben me behoorlijk ingewikkeld gemaakt. Uh, ik kreeg best wel een paar confronterende vragen. Hoe oud zou ik willen worden? Uh, ja, waar zou ik geen om. geld meer aan uit willen geven als mm -hmm. provincie? Nou, dat vind ik best een ingewikkelde ja. vragen. Het, wat de inflatie is uh, ja. dit jaar? Nou, die had ik al helemaal niet verwacht. Ja, ik ook niet. Uh, kortom, dat was gewoon heel erg leuk. En uh, ze waren zeer geïnteresseerd. Dus ik heb genoten. En waarom wilt u hier eigenlijk aan meedoen? Nou, omdat ik het belangrijk vind dat het provinciehuis, de provincie staat wat verder af van ja. uh, de kinderen dan de gemeente. De gemeente hebben ze elke dag mee te maken. En het is sowieso natuurlijk een, een van de mooiste provinciehuizen van Nederland. En als wij dan uh, de gelegenheid kunnen bieden om schoolklassen naar binnen te halen... dan vind ik dat heel erg leuk. En als ik toevallig binnen ben, vind ik het ook leuk om even mijn gezicht te laten zien. Nou, hartstikke bedankt, want uh, u heeft het druk. Ik zie alweer kinderen die willen een handtekening. Dan zie je ook hoe belangrijk ze het vonden. En ik vind inderdaad ook de vragen die ze stelden... goed voorbereid was het. Absoluut, ik was ervan onder de indruk. Ja. Dus dank jullie wel dat jullie er waren. We hebben genoten. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.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 Morgen vloog zijn oog Zoals een eeuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ons En dan een knal en verder niets Niet eens een schreeuw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 Voor het laatste gedeelte is aangeschoven wethouder Carré. En zeer goedemorgen. Goedemorgen. Um, u en uh, Zandvoort zijn genomineerd als evenementenstad van het jaar. Voornamelijk Zandvoort. <laughs> nou, ik lees hier ook nog Groningen en Halingen. Ja. Goed. Hoe kom je uh, op de nominatie om genomineerd te worden voor dit evenementenprijs? Het is een uh, congres wat uh, ieder jaar... Ge georganiseerd uh, wordt. Eén uh, zit daar een jury... die gewoon in Nederland kijkt... wat valt op. Moet zeggen dat de evenementenwereld... ook een heel klein wereldje is. Uh, dus, nou ja. Uh, je gaat ook wel uh, even... als je weet wie er in die jury zit... ga je natuurlijk ook even... wat uh, praatjes maken... en zorgen dat je in beeld komt. Een beetje lobbyen. Nou, zeker. Um, van, van wie is dat congres? Is dat van het Nederlands Bureau van Toerisme? Uh, ja, hoe het precies zit, weet ik niet. Het is een samenwerking van verschillende organisaties. De uitvoering zit bij een, uh, een bedrijf Respond. Uh, maar het is een, een, een, een, een uh, samenwerking. Maar hoe, hoeveel deelnemers er <coughs> precies in de organisatie zitten, weet ik eigenlijk niet. Ik zei het al, Harlingen en Groningen zijn ook uh, genomineerd... Als je die op een rijtje zet, waar blinkt Zandvoort dan in uit? Volgens mij in alles. Nee. <laughs> ja, die, die kon ik gewoon inkopen. Ja, ja natuurlijk. Nee, nee, ja. nee, nee, ik, ik neem aan dat. Nee, maar uh... wij, wij, wij hebben ongeveer 120 evenementen per jaar. Uh, ik ken weinig uh, uh, uh, dorpen of steden, maar weinig gemeentes die zoveel evenementen hebben. En zeker met, met nog eens 17.000 inwoners. Als we kijken naar de, de diversiteit van evenementen. Uh, uh, er zijn uh, uh, steden, uh, gemeentes, dorpen bekend om hun sportevenementen of hun muziekevenementen. Maar in Zandvoort komt alles bij elkaar. En ik denk wat de grootste kracht is. En ik vind dat echt een van de belangrijke argumenten waarop ik denk dat wij gaan winnen. Uh, is dat een merendeel van die evenementen georganiseerd wordt door Zandvoorters zelf. Dus er zijn in Zandvoort natuurlijk een aantal commerciële evenementen... maar een merendeel wordt gedraaid door intrinsiek gemotiveerde inwoners zelf... die kwalitatief hoge evenementen Gewoon neerzetten. Gewoon goed, goed dingen neerzetten. Ja, en ik denk dat dat een van de aspecten is waarop de jury zal zeggen... Zandvoort, u bent de winnaar. Wanneer is dat... Uh, Congres? Aanstaande maandag. Aanstaande maandag. In Schiedam. In Schiedam. Uh, moet, je, moet, moet Zandvoort dan nog een, een presentatie houden? Uh, hoe, hoe zit dat in elkaar? Ja, die is al geweest. Uh, je, je, uh, uh, nou ja, je, wordt, je wordt gepost eigenlijk of je jezelf wil nomineren. Nou, dat is wat we gedaan uh, uh, hebben. Dan wordt er nog eens een, uh, een, een schifting gemaakt op basis van de criteria. Nou, daarop hebben wij een signaal gekregen. Hey, u zit uh, uh, bij de drie genomineerden. Hmm. Uh, en heeft twee weken geleden heeft er een, uh, een bijeenkomst plaatsgevonden waar alle gemeentes een pitch moesten houden voor de jury. Uh, die hebben documentonderzoek gedaan, uh, uh, de, de pitch. Ik verwacht ook wel dat ze misschien bij wat evenementen de afgelopen week in kognitodesand wordt gelopen uh, hebben. En uh, uh, maandag is niks meer, uh, behalve het congres, maar de. de Verkiezingen is eigenlijk op het podium staan en horen dat we gewonnen hebben. Heeft u de presentaties van die andere steden ook gezien? Uh, nee, nee. Dus, dus het was niet een algemene uh, pitch-presentatie waar nee. alle uh, drie genomineerden zich konden uiten? Nee. nee. Hoe was die pitch? Jullie pitch? Uh, goed natuurlijk. Ja. <laughs> want wij geven. Nou, uh, uh, kijk, je weet de. Criteria waar ze op gaan ja? beoordelen. Dus daar richt je je presentatie ook op in. Dus daar richt je je presentatie op. Uh, ik, uh, er zijn twee ambtenaren mee geweest. Die hier echt op evenementen zitten. Die heel goed diep op de inhoud uh, uh, zitten. Dus ook weten waar de gevoeligheden zitten. Die hun verhaal zo kunnen aanpassen. Dat ze met die jury mee uh, kunnen gaan. Dus nogmaals, deze wethouder heeft alle vertrouwen. Was er een ondervraging bij van die, uh, van die jury? Gingen die vragen stellen over, uh, over evenementen z'n antwoord? Uh, ja, ze gingen wel verdiepende vragen uh, stellen. Uh, maar ik denk dat we een, een groot deel al in de, de, de pitch hebben weggenomen. Ja. Dus jullie gaan uh, maandag naar Schiedam. Wie gaan er allemaal mee? Uh, er gaan twee ambtenaren mee. Irma Keur en Lana Lemmens. En we gaan met z'n drieën gaan we daarheen. Dan gaan we het hele congres uh, volgen. Dus is een ochtendprogramma en een middagprogramma. Uh, uh, er zijn ook uh, inhoudelijke sprekers. Dus het is, het is ook uh, kennis er vergaren. En het hoogtepunt is natuurlijk de, de verkiezing-evenementen-stad van het jaar 2025. Nou, ik ben zeer benieuwd. Uh, als ik de grote steden bekijk, die hebben ook evenementen. Veel commercieel. De Groningen hebben redelijk wat commercieel. Ja. Harring hebben ook een aantal. Uh, veel, nou, veel niet. Ook vrijwilligers-evenementen. Uh, ja. Wat u zegt, Zandvoort... het is niet half-half, maar het is wel uh, het is een combi. Ja, het is een ja. goede combi. Um, dus ik ben zeer benieuwd um, naar het persbericht van de maandagavond. Hoe laat gaat dat gebeuren? Ongeveer. Volgens mij staat het de verkiezing. Ik weet het eigenlijk niet, niet precies, want het staat gewoon in, in het deel van het, het middagdeel. Maar ik verwacht al een uur of drie, vier dat het, uh, Dan kan de vlag uit de Dat wij op het podium staan. <laughs> maar, maar is er een algemeenheid? Mag ik even meer. Tuurlijk, tuurlijk. Is het een algemeenheid? Uh, ik zag toch van gisteren op het nieuws dat uh, sommige 5 mei evenementen landelijk moeten worden afgelast, dat de kosten zo enorm hoog worden voor het huren van podia, tenten, lichtinstallaties, alles wat erbij komt kijken. Is het dan zo dat die congres eigenlijk gaat over wat kleinschaliger evenementen? Nee, het gaat over grote evenementen, kleine evenementen. Het gaat over de hele evenementenbranche. En dat alles duurder wordt qua ja, niet alleen in evenementenland. Alles wordt duurder. Ja. Maar ook bij de evenementen zien we dat, dat terug, dat klopt. En dat is ook het gesprek wat we als gemeente met onze organisatoren uh, hebben. En dat zien we natuurlijk ook in de subsidieaanvragen die we als gemeente krijgen, zien we ja, die stijging natuurlijk daarin terugkomen. Ja, want uh, straks, als, het, uh, als de Grand Prix er niet meer is, uh, kunnen mensen dan ook uh, gebruik maken van het terrein van het circuit? Van het enorme voorterrein zeg maar, waar dat reuzenrad altijd staat enzovoort als het gaat om evenementen organiseren in Zandvoort? Nou ja, als je het over het circuiterrein hebt, daar gaat de directie van het circuit over. Dat is, geen, dat is niet waar wij als gemeente over gaan. Maar als ik ook nu zie hoeveel er op het circuit georganiseerd wordt, sportieve evenementen, en vorige week is daar natuurlijk een voorbeeld van, dan verwacht ik daar voor de toekomst geen probleem in, nee. Dankjewel. Ik denk uh, en dat een aantal jaar geleden was er ook een muziek-evenement op het circuit. En dat, dat is hun terrein, dus zij organiseren dat gewoon. Ja. En natuurlijk past dat bij Zandvoort. Als je afgelopen weekend, terwijl we het ook nog even kort over hebben... ziet wat een impact dat op Zandvoort heeft als uh, promotiemateriaal. En ja, het, het, het evenement, uh, de organisatie en uh, het begin en het eind is dan op het circuit... Maar voor de rest wordt het hele dorp uh, benut. Uh, vooral de zaterdag vind ik een, uh, een prachtig evenement. De ja, runnen ook. Mensen komen van het circuit, wandelen een heel eind. En het eindigt in een dorp. Ja. En dan zie je toch dat het heel veel goed doet aan, uh, aan Zandvoort. Ja. Dat is dus... spo sportsupport, geloof ik, hè, dat is dat organiseert. Of is dat de lichtjes? De Lichtjeswandeling de champignon. Lichtjes, de lichtjeswandelingen, lichtjes, lichtjes, lichtjes, lichtjes, lichtjes zo ja. ja. Ja, die, uh, die doet dan dat hele weekend. En uh, ik denk dat het ook een, een, een, een topevenement is voor Zandvoort. En dan kun je over de Grand Prix kan je ook heel lang praten. Maar het gaat natuurlijk ook een beetje over de evenementen in het dorp. En daar merk je dus inderdaad ook dat het financieel voor organisatoren wat, uh, wat lastiger wordt. Ik heb toevallig nog even in de agenda gekeken uh, over uh, hoe dat allemaal bekostigd gaat worden. Er zijn redelijk wat bedragen staan daar uh, op. Bijvoorbeeld over uh, geluidsbeheer, 80.000 euro dit jaar. Denk ik denk, nou, dat is toch een aardige som geld. die uh, geïnvesteerd wordt doorlopend naar 40.000 in de komende jaren. Dat brengt mij op het andere uh, uh, evenement. Het beeldbepalend evenement. Ja, cultureel um, beeldbepalend evenement. Ja. Daar staat 200.000 euro voor gereserveerd. Mm -hmm. uh, is, is daar al animo voor eigenlijk? Want ik heb nog twee keer die advertentie gezien. Ja, er is behoorlijk animo Ja, toch wel? Uh, ja. ja. En uh, uh, ja, er is behoorlijk op ingeschreven. Er is een, uh, een uh, ja, ik weet niet hoe we van het voormeel noemen... maar er is een, uh, een selectiewerkgroep. En, uh, uh, volgens mij twee of drie weken geleden hebben pitches uh, plaatsgevonden. Uiteindelijk zijn er, en ik zeg het even uit mijn hoofd... elf uh, organisatoren uh, die in ieder geval... Bev nou, minimaal bevonden zijn om de pitch te kunnen geven. Want je moest aan een aantal criteria voldoen. Er zijn er elf die doorgestoten zijn naar de volgende ronde. En die hebben allemaal een pitch uh, gegeven. Uh, en daar is de, de, nou ja, de, de werkgroep over in conclave geweest met elkaar. En toevallig zijn uh, wet, wethouder Bluis en ik uh, vorige week op de hoogte gesteld van uh, de voortgang daarvan. En dat ziet er echt ontzettend leuk en... Uh, dus, is... uit. dus ik heb ons... Ja, ik... Dus er is eigenlijk al eentje uh, geselecteerd? Ja, er is al eentje geselecteerd. Ik weet alleen nog niet... of ze het al naar buiten gebracht hebben. Uh, uh, dus gaat... daarom ben ik, kan ik nu niet roepen... wie het uh, uh, is. Maar dat gaat zeker op korte termijn... Uh, ja, gaat dat gaat dat ik, ik las dat zo. En, uh, en ook de, de, de voorwerken... en daarna werd het stil. En natuurlijk gaat het achter schermen verder. Maar ik vind het wel grappig dat, je, dat er nu al zo ver is dat je eigenlijk al aan de slag kan. Nou ja, we, we, we willen dat het in 2026 georganiseerd uh, gaat worden. En het is een meerdaags cultureel evenement. Nou, Ben, jij organiseert zelf ook evenementen. Dus je weet hoeveel voorbereidend werk daarin uh, gaat zitten. Dus willen we in uh, 2026 iets organiseren... Ja, dan moet je rond deze periode moet je wel helderheid ja, dan gaan geven. moet je voor november wel een beetje een, beetje een strak plan hebben... omdat dan... Uh, in het voor- of in het najaar. Ik weet niet wat uh, wat de criterium, wat zij met het criterium doen. Want het was buiten het seizoen. Dus het ja. kan voor- en het kan najaar. Ja. Uh, hoe, hoe ze daarmee omgaan. Maar ik ben zeer benieuwd uh, wat daar van de buiten komt. Um, de hele agenda en het evenementenbeleid. Dat is uh, kerstvers. Ja. Uh, hoe loopt dat? Gaat het goed met de agenda? Uh, worden de puntjes afgevinkt? Nou ja, we hebben in... In januari heeft evenementenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hmm. Daar zat een actieagenda aan. Er is geld door de gemeenteraad voor vrijgemaakt. Uh, en we zijn nu uh, uitvoering aan het geven... aan wat er in het evenement en die actieagenda staat. Bijvoorbeeld, we gaan iets met geluid uh, doen. Uh, dus uh, nee, Je zei zelf wel, 80.000 euro staat ervoor. Maar het dat, dat is omdat we wat uh, onderzoeken moeten doen. We willen uit, uiteindelijk naar... Muziekprofielen hè, per, uh, per gebied. Evenement. Dus er gaat dit jaar bij best wel wat evenementen gaat een pilot uh, gedaan worden, waar continu uh, geluid gemonitord uh, gaat worden. Nou, dat wordt door een ex extern bureau wordt het allemaal begeleid. Wordt geëvalueerd, ge ge ge alle data uh, verzameld. En uiteindelijk betekent dat ...dat we gaan werken naar ja, die, die geluidsprofielen per deel in. In Zand wordt ja, dat gewoon uh, uh, per gebied je niet standaard regels uh, kan opleggen, nee. Dat uh, uh, ik heb daar eens naar gekeken en uh, ik kan daar heel veel van vinden. Maar de gemeente Zandvoort ga, gaat akkoord met het landelijk uh, advies van 102 decibel. Uh, terwijl uh, die, ook landelijk bekend is dat boven de 91 decibel je blijvende gehoorschade hebt. Uh, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken bij die profielen. Nou, je hebt twee soorten, je hebt dba en dbc, een heel technisch uh, verhaal. Maar in het beleid staat ook juist, we vergunnen niet meer dan noodzakelijk. Dus daarom is het zo be belang om, van belang om op die locaties te meten en te kijken van welke waardes zijn nou nodig om het gewenste niveau te halen. En als dus blijkt dat dat, uh, ik noem maar wat, uh, een 90 of 85 of zelfs minder is, is, dan is dat goed. We gaan niet meer vergunnen dan noodzakelijk. Daar ben ik ook heel duidelijk in geweest naar de gemeenteraad. Maar mensen vragen van tevoren een vergunning aan en zeggen van nou, ik wil uh, 100 decibel, uh, om een, een proefgetal te noemen. Die krijgen ze. Ga je dan tijdens het evenement meten en bijstellen... Nee, we hebben nu al in het beleid heb, hebben we een bepaalde waarde uh, vastgesteld. Mm -hmm. uh, die, die is lager dan 100. Uh, uh, en we, we hebben bijvoorbeeld met het racefestival... vorig jaar hebben we al, al een, een proef gedraaid. Hebben In die drie dagen hebben we al monitoring gedaan. Dus bijvoorbeeld voor de Halterstraat hebben we al data... hoeveel je daar ongeveer nodig hebt. Uh, uh, ...hebt. Uh, um, en ja, we zullen dus... ...komende jaren we zullen steeds kritischer... ...in de, in de normeringen mm -hmm. uh, gaan zitten. En uh, het zal niemand verbazen... ...dat uiteindelijk die normeringen... ...gewoon naar beneden gaan... ...tot hetgene wat echt, echt Nodig is. is voor een feestje. Ja. ja. Maar ook per, per feestje verschillend, hè? Ja, ja, ja. Nou, ik sprak de man van uh, O.D. man, die, ...die dat meet. Hij zegt, ja, de ene keer is het dit... ...en de andere keer is het dat... Hij zei, maar ja, er moet wel geluid zijn om een feestje uh, te vieren. Ik zei, dat snap ik, maar het hoeft natuurlijk niet zo te zijn... dat uh, mensen met een gehoorschade naar huis gaan. Hey, nou, uh, En dat gekregen. is een beetje... Um, we zitten nu een beetje, ja, niet meer aan het begin... maar aankomend uh, evenementenseizoen. Uh, wat, wat zijn de, de grote evenementen die eigenlijk uw aandacht trekken? Als beleidsmaker. Nou, ik, euh, kijk, dan kan ik natuurlijk het standaard antwoord geven... dat is zo de Formule 1. Nee, deze er ook. Het is altijd ook. Maar dat, dat uh, uh, heeft van mij niet zoveel aandacht. Want dat loopt en dat loopt, ja, daar, ik, ja, daar, daar ja, zit ja. een professionele organisatie... Uh, uh, achter wat mij persoonlijk een sneller van gaat groeien, zijn de evenementen voor en door Zandworters. Waar natuurlijk ook onze, onze to toeristische bezoekers welkom uh, zijn. We, we, uh, we krijgen de prijt weer met volgend jaar een ju jubileum. Een jaar. Ik vind wereldse smaken vind ik echt een heel. Uh, top evenement. Uh, leuk, prachtig evenement. Waar de. Organisatoren echt hun nek uitsteken en ook dit jaar weer uh, net iets anders gaan doen dan voorgaande... Uh, jaren uh, nou, en we hebben natuurlijk uh, leuk uh, muziekfestivals op het strand. Mm -hmm. uh, nou, en ja, ik kijk wel uit richting 2026 naar het uh, meerdaags cultureel evenement. Ja, we gaan daar zeker uh, wat over horen. Ja, de, het is ja, een scheiding wil ik niet zeggen, maar een Grand Prix is natuurlijk een, een, een veel groter evenement met veel meer uh, spin-off, met veel meer uh, bedrijvigheid als wereldsmaken of uh, noem een, een gezellig zandvoortsevenement evenement op. Uh, het is beide toeristisch. Ja. Hè, want uh, zandvoort zit bij ja. grote evenementen gewoon vol. Um, ja, het, het, je moet het toch een beetje over hebben. over Als die Grand Prix nou uh, weg is um, en het, wat Charles dat mag je dan een terrein gebruiken. Maar zou er dan iets anders, dat uh, Zandvoort-Beyond-feest... Ja. dat was eigenlijk bedacht om, als de krompie weg zou gaan... om dat toch door te zetten ja. als een soort uh, ja. evenementenweek. Is dat nog steeds het plan? Die beach staat er nog steeds, ja. De, uh, die, die, uh, is er nog steeds om los van de Formule 1 een, een feestweekachtig... Uh, iets te organiseren. Okay. En we hebben het nu natuurlijk aan de Formule 1 gekoppeld. Maar je, je kan het dan ook op een ander moment uh, uh, doen. Uh, maar ik, ik wilde even ingaan op wat je net zei. Kijk, uh, wat, wat ik het mooie vind aan Zandvoort... We zijn natuurlijk een toeristische kustplaats. Uh, en de Formule 1 trekt mensen naar het evenement. Ja. Uh, en dan hebben we het geluk dat dat Zandvoort uh, uh, is. Um, maar wat ik ook het, het mooie vind aan Zandvoort is uh, er komen mensen ook specifiek voor Zandvoort. Die zitten hier in een hotel of in B&B. Mm -hmm. En tegelijkertijd hebben we dus ook evenementen. Hebben we de wereldse smaken? Hebben we mm -hmm. Zandvoort en En daar worden mensen door verrast in positieve zin. Dus die komen naar Zandvoort. En terwijl ze hier zitten, krijgen ze iets voorgeschoten. Op. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Ehm... En hoop ik dat die mensen daardoor zo enthousiast worden... dat ze over nou ja, misschien een, een, een jaartje of misschien over een paar jaar nog een keer naar Zandvoort toe Ja, Dat, is, dat is de marketing van, uh, van je stad en van je dorp. Als iemand plezier hebt, dan kom, dan kom ik een keer terug. Ja, of mond om mond reclame. Ze ja. zeggen, nou, we zijn een Zandvoort. Oh, dat was leuk. Leuk, leuk festival. Ja. Uh, en de buurman waar iemand is zegt... die zegt. nou, ik wil volgende maand ook weg met mijn vrouw. Nou, laten we toch eens naar Zandvoort gaan. Ja. Een goede promotie voor Zandvoort. Yes. Beste oude Caray, ik wens u maandag heel veel uh, plezier. Dank u. En uh, kom met de beker naar huis. <laughs> Zeker. Dank u wel. En zo komen we aan het eind van Goedemorgen Zandvoort. Ben, bedankt voor uh, al jouw technische vragen. Ja, Charles, dank voor de techniek en de muziek. Heel graag gedaan. En meneer Caray, bedankt voor uw komst naar de studio. Goed weer aan